In de Champions League heeft Juventus zich geplaatst voor de kwartfinales. De Italianen, die vorig jaar de finales haalden, wonnen in Engeland... met 2-1 van Tottenham-Rotspur. En dat was genoeg na de 2-2 van vorige maand. En ook Manchester City plaatste zich voor de laatste acht. De Britten verloren thuis met 2-1 van Basel... maar hadden vorige keer in Zwitserland met 4-0 gewonnen. Het weer dan nog. Vannacht klaart het op en koelt het af tot rond het Vriespunt. In het noorden lokaal kans op mist...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 Maartje Wortel is deze week onze vaste schrijver. Ze heeft meerdere boeken geschreven. Dit is jouw huis. En ook nog uh, verhalenbundels half mens. En ze schreef ook ijstijd. En er moet iets gebeuren. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Maartje Wortel, nacht. Hallo Pieter, goedenacht. De derde op een rij. Hoe was je stemming vandaag? Uh, de stemming was goed. Ik ga het helaas wel over de dood hebben, want uh, er stond uh, vanmorgen op de website van de NOS uh, dat vorig jaar het aantal meldingen van euthanasie in Nederland opnieuw is gestegen, met een uh, toename van ruim 8 uh, Daar heb ik iets bij geschreven. Maar is er dan meer geëuthanaseerd of wordt het gewoon vaker gemeld? Ik denk dat het... Dat, dat artsen dat altijd moeten melden... want het gaat hier wel over legale uh, euthanasie. Dus die, die, uh, dat is gestegen. Oké. Okay. Nou ja, mensen worden ja. ook ouder. Misschien is dat het. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ja. Ga je gang. Vrijwillig of onvrijwillig... de dood blijft vaak een ingewikkeld, beangstigend... mysterieus en onbespreekbaar iets. We kunnen de dood levend houden door er taal voor te vinden... Helaas verdwijnen veel van de woorden die met de dood te maken hebben uit de dikke vandalen. Omdat we liever om de dood heen praten alsof hij er niet is, ons nimmer vreet of onverwacht overrompelt, sterven ook bepaalde woorden rondom de dood uit. Kunstenaar en schrijver Fiebeke Massini plaatste een paar maanden geleden een rouwadvertentie voor het woord doodsreutel. Dat is de roggelende ademhaling van een stervend mens. En een uitstervend woord. Ook het schitterende woord ontblijven is niet meer in het woordenboek te vinden. We moeten zoveel mogelijk woorden in leven houden, zegt Massini. Dat is de taak van een schrijver. De definitie van leven en levenloosheid vastleggen. Doodsreutel, ontblijven. Bij deze zijn de woorden gezegd. Massini doet ook onderzoek naar de levensloop van een adem. Wanneer stopt de adem te bestaan? Op YouTube luistert ze geregeld naar de laatste ademhaling van ene Rom. Die video is nu zo vaak bekeken dat Rom dankzij de hoeveelheid views... in zijn totaliteit al een week langer ademhaalt. Ook vertelt Massini dat haar oud-oom een paar jaar geleden plotseling stierf op het voetbalveld. Hij was al maanden dood toen haar oud in de schuur een door hem opgeblazen luchtbed vond. Daar stond die tante, in de schuur. Met een rood luchtbed en een verschrikkelijk dilemma in haar handen. Laatste adem van haar man. De laatste adem gevangen in een luchtbed. Moet je daar dan plechtig mee omgaan of niet? Dat is wel een mooi, ja, uh, mooi gegeven. Een, ja, echt een mooi gegeven. Ik, ik, ik, ik vroeg... Uh, uh, ik vroeg aan de, aan de kunstenaar wat er uiteindelijk gebeurd is met het luchtbed. En helaas is de tante dat vergeten. Dus zo belangrijk bleek het uiteindelijk ook weer niet te zijn. Nee, dat, daar moet je volgens mij ook niet te belangrijk over doen. Want al die plechtigheid, dat zijn allemaal pogingen iemand in leven te houden. En daarmee te ontkennen wat het, het feit is dat hij dood is. Ja, klopt. Sorry, maar zo is het. Uh, ja. Maartje, dankjewel. Een goede nacht en dank voor deze beschouwing Goeien. bij het, uh, het ontlijven. En uh, heel graag Goeien weer tot naam, morgen. Peter. Tot morgen. Very long ago, you don't know when or how, nobody knows what we're doing here, even now. don't know how I'll come to see the world. Exclusively through your eyes. Everything I buy and eat and do with you in mind. Eleanor Friedberger was dat. En uh, die komt met een nieuw album, Rebound. En dit nummer uh, zal erop staan. In Between Stars. <middels> De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven zitten in een bak. En die gaan we doornemen met uh, Raoul de Jong. Hij is uh, schrijver. Hij is veel meer dan schrijver alleen. Hij maakt ook uh, programma's. Hij acteert en hij uh, danst. En uh, hij heeft nu een boek geschreven dat gaat over zichzelf als uh, jonge man, als puber. Want wat veel mensen niet gebeurt, is hem wel gebeurd. Hij hervond zijn dagboek uit de puberjaren. En uh, kreeg zo een uh, inkijkje in. Uh, het brein van zijn jongere zelf. Raoul de Jong, hartelijk welkom. Dank je wel. Je, je hebt het origineel ook, ook bij je. Ja, inderdaad. Ja. N, met een bloemetjeskast. <fijt> ja. Beetje vergild al. Ja, en de, de voorkant die je laat los. En een foto van jezelf. En een foto van mezelf. Ja, er zitten heel oh. veel foto's van mezelf in. Hoe oud, hoe oud ben je daar op de foto die, die ik nu zie? Um, vier jaar? Ja, vier jaar schoolfoto heb ik daar dan bij gezet als elfjarige. Oh ja, en dan... Ja. Elf, dan begint het. Dan is het, is het eigenlijk nog uh, Pijs en vree. Maar even later, dan beginnen alle grote worstelingen... Het en het uh, gevecht en, uh, en het, het proberen jezelf te ontdekken. Ja. Ik, ik, vond, ik vond het boek geestig. Ik vond het herkenbaar. Ik vond het ook, ook op de een of andere manier... Ontroerend. Ja, wat leuk om te horen. Waarom om, vond je het ontroerend? Omdat, ja. omdat de jongen die jij was toen je een toen je jaar of 13, 14 was... zo, zo worstelde en eigenlijk, eigenlijk zelfs een beetje zwaar op de hand was. Mm, Zich ja. bezig hield met thema's waar, waarvan ik zou zeggen... Met, met de afstand die ik nu heb. Nou, dat komt later wel. Dat ja. zien we dan wel weer. Daar hoef je nu niet, niet zorgen over te maken. Ja, zo, zoals het verdwijnen van de tropische regenwoud en zo. Dat soort Precies dingen. Precies het, het lot van de wereld of, of sterfelijkheid of het vinden van je plek in de wereld of wat je moet of je ja. carrièrekeuzes of uh, ja, allemaal ja. dat soort dingen. Ja, heel dramatisch. En tamelijk zwaar. Ja, ja grappig. Ja, ja, Ik was een een, een dramatisch en tamelijk zwaar kind van elf. Inderdaad. Ja. Was je verbaasd over je jongeren zelf of kwam het overeen met, met wat je in je geheugen al had opgeslagen? Um, even kijken. Nou, ik denk... Nou, ja, nee, ik was wel verbaasd. Waar ik vooral verbaasd over was, was dat ik zo humorloos was. Uh, uh, terwijl later je werk een beetje is geworden. Ja, inderdaad. Ja. En ik weet niet wanneer ik dan zeg maar zelfspot heb ontdekt... Maar dat, nog niet op het moment dat ik dit schreef in elk geval. Uh, ja, het is allemaal heel serieus en heel dramatisch en heel zwaar. En dat maakt het eigenlijk heel grappig, juist. Uh, ja, nee, dus daar, ja, daar was ik wel verbaasd over. Dat, dat, dat, dat, dat ik geen zelfspot had. Maar het is nu een heel komisch boek. Dat, ja. dat is wel het grappige. Je, je, je, nou, je hebt wel empathie natuurlijk met, met die puber die je beschrijft, maar... Yeah. Je, je drijft er terecht ook wel een beetje de spot mee. Ja, ja inderdaad. Ja. Nee, ja. Da, want dat was juist de grap. Dat het zo, zo dramatisch en, en zwaar is allemaal. Daardoor uh, was het makkelijk om er ja, ja, de spot mee te drijven. Ik zou dit, dit normaal eigenlijk niet zo snel aan iemand vragen. Maar, maar je zit hier en je dagboek ligt voor je. Wil je een kleine passage voorlezen? Oh goed, ja. uh... Durf je dat aan? Ja, durf, durf ik aan. Moet ik een soort disclaimer geven? Van we zijn inmiddels wel flink wat jaartjes verder. En ja, de man was ja, jonger. Um, even kijken, wat, ja, wat, wat, zou je, wat vond jij een leuk stukje uit het. Uh... Nou, een van, die, een van die worstelingen vond ik mooi. En, en ook de, de momenten, maar dat is misschien heel persoonlijk, waarin je de stuklopende relaties van je moeder uh, oh, ja. onder de loep neemt. Even kijken hoor. Het, um... Oh ja, nou ja. Mooi handschrift trouwens. Ja, ja, inderdaad. Ja, met mooie krulletters. Ook weer heel dramatisch en serieus. Als ik, als ik, ik had geen puberdagboek, maar als ik hem zou hervinden... dan denk ik dat ik meerdere schriftdeskundigen erop zou moeten loslaten... omdat het een soort <laughs> lilière A of B zou blijken te zijn. Uh, ja, grappig, ja. ja. Mijn handschrift nu is uh, ook niet meer zo als uh, toen. Maar ik, ik was een heel braaf jongetje, denk ik. Ik deed heel erg hard mijn best op school ook. en Ja, ik schreef dus heel mooi. Ik deed alles goed. Uh, alles zoals het hoorde. Ik wilde dat ook heel graag, Ja, ja. Dat is uh, ja, dit is, uh, de, de, hier ben ik dan voor de eerste dag naar de middelbare school geweest. Uh, Liefdagboek. Vandaag ben ik voor de allereerste dag naar school gegaan. Vanochtend was ik ziek van de zenuwen. Toen ik aankwam moest ik opzoeken in welke groep ik zit en waarnaar die groep moest. Uh, ik zit bij een stuk of vijftien jongens en veertien meisjes in de groep. Heel de tijd was ik op zoek naar iemand die eventueel mijn beste vriend kon worden. Helaas. Tot een uur of drie voelde ik me heel eenzaam... maar tegen kwart over drie begon ik me meer op mijn gemak te voelen... kreeg een mentaliteit van, nou, laten we maar het beste van maken... Het is niet zo dat ik me heel erg thuis voel, maar het is wel gezellig. Van J, die ik nog ken van vroeger, heb ik flink te balen. Het is gewoon een stom meelopertje. Zodra hij een andere jongen had gevonden, liet hij me vallen als een baksteen. Klote joch. Twee uur later. Liefdagboek. De conclusie die ik na vandaag kan trekken is... Ik zit in de klas met een stel konijnen die absoluut niet bij me passen. Ik voel me eenzaam, leeg en alleen. Zes lange jaren, zes jaar en dan is het voorbij. Leeg. Helemaal leeg. Rauw. Fantastisch, en dan moet het nog beginnen. En dit is voor, dit is de werkelijkheid voor, voor, ik denk voor de meeste pubers. Ja, yes. ik heb dat ook zo ervaren. Ik, ik, zag school als een, ik schaam me er nu voor, maar, ja. maar als twaalfjarige als een soort strafkamp. Ja. Ik zag, ik zag dat echt als, als een, ja, als een straf die geen enkel doel diende. Ja. Dat zag ik ook gewoon niet, viel ook niet uit te leggen. Nee. Ging met lood in mijn schoenen daar naartoe. Ja. Ja, grappig. Ja, dat had ik niet helemaal. Ik, want ik, ik keek eigenlijk heel erg uit naar de middelbare school. Op de lagere school werd ik een beetje gepest. In het laatste jaar vooral. Ik had altijd hele rare kleren aan... En ik speelde met Barbie-poppen uit de jaren zestig. Ik verzamelde Barbie-poppen uit de jaren zestig. Oh ja, dat is ook atypisch, ja. Ja, <laughs> en dat mocht allemaal van mijn moeder. Mijn moeder zei altijd: Nou, als je gepest wordt, dan, uh, dan, dan uh, dat is het dan om, omdat andere mensen jaloers zijn en dan moet je je niks van aantrekken. Maar toen ik naar de middelbare school ging, had ik me eigenlijk voorgenomen om, uh, nou ja, om normaal te worden. En om het te gebruiken als een uh, fris begin. Uh, dus ik had allemaal uh, oude kleren had ik weggegooid en ik had uh, alto kleren ik had opgezocht welke, welke identiteiten je kon hebben als puber en er, sta er staan ook tekeningen in het boek hè, van welke stijlen je kunt aannemen D Inderdaad, dit, ja. dit gaat over de jaren negentig ja ik wilde eigenlijk een skater worden, maar skaters die konden dan skateboarden. <laughs> dat kon ik niet. Dus wat dan overbleef voor mij was alto. En daar had je dan een geruite broek bij en Dr. Martens schoenen. En dat mocht weer niet van mijn moeder. Die uh, had uh, uh, schaatsen, uh, uh, had ze de schaatsen onderuit gehaald. Uh, dus dat waren een soort schaatslaarsjes, had ik aan dan. En uh, een zelfgemaakte broek van uh, een tafellaken met ruiten... Dus zo ging ik naar de middelbare school. En ik was eigenlijk ik dacht, nou, dit wordt fantastisch. Dit is een nieuw begin en eindelijk word ik normaal. Uh, en dat was dus helemaal niet zo. Die, die eerste dag, uh, ja, vier heel erg tegen. En ik werd een, ja, ik had dus, ja... Ik vond geen aansluiting bij de mensen. En, maar ja, yeah, ja. Yeah. Op zoek naar een, een, een plek in de wereld. Wat, wat, wat heeft het je gebracht waar, waar je nu nog van profiteert? Want het lijkt ook wel een beetje een soort brom, die periode. Ja, inderdaad. Nou, dat, dat vond ik wel het mooie van dit boekje. Uh, want het gaat over nou, die transformatie van kind naar puber. Maar het gaat ook heel erg over, uh, over de dromen die ik had voor de rest van mijn leven. Uh, en het mooie is dat al die dromen zijn uitgekomen... Uh, ik, ik heb de hele wereld over gereisd. Ik droomde altijd van reizen. Ik wilde naar tropisch regenwoud. En ik wilde naar New York, zoals Madonna. En naar Afrika. En naar Afrika, ja. En ik ben op al die plekken geweest. En, en nou, al die dingen waar ik toen van droomde... die zijn uitgekomen in de 21 jaar die volgden. Je hebt, je hebt al die plekken bezocht uiteindelijk. Dat ja. reizen, dat is, dat is gelukt. Ja, ja inderdaad. Ja, inderdaad. Uh... Ja, en Je beroepskeuze, dat, dat, dat is eigenlijk ook wel uitgekomen. Hoewel dat nog een paar kanten op meander toen je tiener ja. was. Ja, inderdaad. Nou, ik droomde van een groot en meeslepend leven. En dat, nou, dat heb ik gekregen uh, in de 21 jaar die volgde. En dat heb ik eigenlijk gekregen doordat ik toen zo arrogant was... om te denken dat het leven om mij en mijn dromen draaide. en uh, Dat je als mens uh, gemaakt bent om je, om je dromen waar te maken. Uh, ja... De, uh, zo, doordat ik dat toen allemaal durfde te dromen is dat later allemaal uitgekomen en dat was heel leuk om, uh, nou ja, om te ontdekken door, uh, door, door dit boekje ik denk uh. dat, dat, dat het mooie van het boek er ook wel in zit dat het voor iedereen op een andere manier een beetje hetzelfde werkt ja. dat, die, dat die onstuimige puberteit uiteindelijk ook een, een, een bron is voor de rest van het leven omdat je dat je, je losmaakt van alles en het voor het eerst voor, het zel, voor zelf moet gaan uitvinden ja inderdaad, ja ja, maar ook wel echt, ik weet niet, als we ouder worden. Nou, als je, als je 13 bent, dan denk je echt dat het, het leven om jou draait. Dat de wereld om jou draait. Uh, uh, en als je ouder wordt, dan, dan raak je dat kwijt op de een of andere manier. En dan denk je, nou, je moet gewoon blij zijn met, uh, met een baan waarmee je de rekeningen kunt betalen elke maand. En, uh, uh, een huurhuis in een stad die je eigenlijk altijd wilde verlaten. Uh, je mag al lang blij zijn met wat je hebt. Um, en het is zo mooi dat als we nou ja, wat jonger zijn... dat we, dat we dus niet genoegen nemen met minder dan uh, waar we van dromen... Ja, even kijken of ik dit nou goed zeg. Ja, want, want tieners willen rijk en beroemd worden, of topvoetballer, uh, of, uh, top of uh, in de eredivisie spelen, of, of ja, die hebben wat Precies. minder realistische verwachtingen. Wellicht. Inderdaad, ja, en ergens is dat goed. Ergens, je hebt maar één leven en daar mag je gewoon iets en daar moet je iets moois van maken. Uh, ja, voor mij was het in elk geval een goede herinnering om dit boekje terug te vinden. Uh, ja, om dat weer te beseffen. Dat, ja, ik, ik heb maar één leven en ik mag, ik mag gewoon dromen. En het heeft zin om te dromen. Want al die dromen die ik toen had, zijn uitgekomen. Dus uh, dat, dat mag je als mens. En ik denk dat we heel veel als pieper niet weten nog. Maar dat weten we misschien beter dan als we ouder worden. Dat het zin heeft om te dromen. Ja, dat, dat, dat is wel mooi mooie, mooie om af en toe ook die tiener aan te kijken... die je ooit was, ja yeah. terwijl je volwassen bent geworden. Ja, yeah, inderdaad. En, uh, yeah. Er waren een paar dingen die ik mezelf zwoer... die nooit zouden gebeuren, omdat ik dat allemaal zo verschrikkelijk suf... en uh, yeah. zo banaal vond en dacht... En, ah, dat, dat, dat, dat gaat mij toch niet overkomen. Ja, yeah, en dan toch? Yeah. Nou, voor het grootste deel is gelukkig wel gelukt... om me daaraan te onttrekken. Ja. Yeah. Dat, dat, het is niet helemaal het doemscenario geworden. <laughs> nee, hoop okay. ik. Zullen we beginnen met de kaarten? Hier, ja, uh, hier okay. zijn ze. Ja. Trek er een als je wil. Oké. Okay. O oh, jee. Oké. Okay. Uh, waar lopen je <laughs> relaties op stuk? Ah, dat vind ik altijd zo'n leuke vraag. Ja, o oh, jee. Waar lopen mijn relaties op stuk? Oh, Goed. Nou ja, het eerste wat ik denk. Dan is. Uh, ik ben best wel laat met antwoorden op e-mails en zo. Mijn sms en sms'en. En terugbellen, dat doe ik heel vaak niet. Uh, ja, daar zijn wel een aantal relaties op stuk gelopen. Ik weet niet over welke relaties het precies gaat... als het gaat over liefdesrelaties. Maar, maar is, ja, denk ik. Maar is er een, is er een patroon al te ontdekken? Uh, nou, liefdesrelaties niet. Ik heb al twaalf jaar dezelfde vriend. Dus wat dat betreft... Dat, dat, dat nou, dan kun dan. je niet spreken van relaties die stuk lopen, denk nee, ik. Nee, precies. Nee, niet liefdesrelaties. Maar ik heb wel veel zo werkrelaties of zo. Die dan... Ja, gewoon doordat ik mijn e-mails niet op tijd beantwoord. Dat ze me dan niet nog een keer <laughs> vragen voor iets. Ja. Uh, yeah. Maar twaalf jaar dezelfde vriend is, is voor, een, voor een jonge man eigenlijk best wel bijzonder. Mm -hmm. dat, dat, dat het... Uh, ja, dat meteen al zo lang duurt. Ja, nou, ja, het was heel bijzonder. We hebben elkaar. Ik ben dus uh, Op mijn 21ste ben ik met 50 dollar naar New York gegaan. Net zoals uh, Madonna ooit. Die is ook ooit met 50 dollar naar New York gegaan. En daar droomde ik altijd van. Zodra ik volwassen ben, dacht ik: wil ik dat, datzelfde doen. Uh, en op Oud en Nieuw ben ik uh, uh, mijn vriend toen tegengekomen. En die was eigenlijk ook met heel weinig geld naar New York gegaan. Zelfs zonder Engels te spreken. Uh, dat heeft hij daar geleerd. Hij kon wel Engels tegen de tijd dat ik hem ontmoette. Uh, maar ja, ja dat was heel, het, het was heel magisch. Het begin van onze relatie was heel magisch. En ja, het was meteen duidelijk nou ja, dat we een soort van voor elkaar gemaakt waren. Uh, nou ja, en dat is dus ook zo. Het is niet heel moeilijk om uh, op de een of andere manier uh, om, om bij hem te blijven. Als het heel moeilijk zou zijn om bij iemand te blijven... dan, dan is het misschien ook wat minder uh, leuk, denk Ja. Ik. Ja. Ja, inderdaad. Nou ja, het is niet altijd even makkelijk. We hebben wel vaak ruzie over de afwas en zo. En dat soort dingen. Maar... Koop een uh, vaatwasser, joh. Ja, <laughs> ja. ik zal het hem zeggen. Neem, neem nog een kaart. Ja. Uh, hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Oh, god. Even kijken. Ik weet niet. Nou... Dat was een aardig mens, denk ik. En... Nou ja, toch wel als een inspirerend mens ook. Iemand die iets leuks heeft gemaakt van, van het leven... en ook andere mensen heeft laten zien de, uh, hoe je dat doet... en dat het kan en dat dat mag. Het klinkt bijna arrogant om dat te zeggen over mezelf. Of zo, maar ik hoop in ieder geval, ja, ik weet niet... nou ja, dat dat zo is voor de mensen om mij heen. Voor de mensen om wie ik echt geef, voor mijn vrienden en familie... hoop ik uh, ja, dat ik dat doe... Uh, ja. En ik hoop dat ze me ja, zo zullen herinneren. Als iemand die hun leven leuker heeft gemaakt. Laten we nog een vraag uh, ja. uitkiezen. Wat vind je lelijk aan jezelf? Uh, nou, ik ben best wel kort en heel dun. Dus ik zou graag wat langer <laughs> willen zijn en uh, graag wat gespierder. ja. Uh, yeah. <laughs> we gaan er nog geen doen. Oké. Okay. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Hmm. Oh, even kijken. Ja, op heel veel manieren. Nou ja, ik heb blauwe ogen. zeg maar. Ik ben bruin en ik heb blauwe ogen. Dat, dat werkt vaak in mijn voordeel. Zeg maar door mensen. Het ja, is, is imponerend. Ja, inderdaad. Als, als, als, als, toen ik jou voor het eerst zag, dat, dat valt op. Hele ja. blauwe ogen. Ja. En, en, en kroeshaar en een, en een donkere huid. Ja. Dat is... Dat is uh, dat, dat maakt indruk. Ja, precies. Meteen. Ja, en dat weet ik ook wel. Oh, <laughs> dat weet is. het. Ja, nou ja, vooral met werkbesprekingen of zo, dan weet ik, dat dat, dat, dat spreekt voor me. Dat, dat heb ik. Uh, dus ik geloof, wat was de vraag, nou, hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Nou ja, dat gebruik, ik gebruik dat dan toch wel, geloof ik, vaak. Ja, je uiterlijke, je charisma. Ja, inderdaad. Ja. ja. Ja, ik geloof dat <laughs> dat, nou ja. dat voornamelijk is. Als het werkt, werkt het. Ja, ja inderdaad. Ja, precies, ja. Laten we nog, uh, nog een vraag doen. Praat je wel eens hardop als er niemand is? Ja, heel vaak. Eigenlijk elke dag. Denk ik. ik weet niet precies wat ik dan tegen mezelf zeg. Maar uh, ja, ja, ik praat heel vaak hardop als er niemand is. Om je gedachten beter te ordenen? Um, ja. Ja, ik denk ja, gewoon een soort commentaar op de dingen die gebeuren of... Is het een soort... ja, ik zit even te denken wanneer ik nou... Ja, het is gewoon heel... Ik weet niet, alsof er iemand bij me is. Zo praat ik dan in mezelf, denk ik. Ja, is het een goed antwoord? Ja, <laughs> ik, nou, ik denk ik ben, het wel. Ik ben er ook niet heel bewust van, ofzo, als ik in mezelf praat. Maar ik, ik, ik weet dat ik het wel heel veel doe. Ja. Het, uh, het boek is uh, vanaf heden uh, te krijgen. Het dagboek van een puber, Raoul de Jong. Dank je wel en yeah. veel succes. Dank je wel. See Bassiste en uh, zangeres Michelle de Geocello met het uh, nummer Waterfall was dat. één minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Rans Schonewille en heet De Club, deel 5. Pst. Eén minuut. De Club. Ik kwam voor het eerst in aanraak met een jaar of 11 was. Mijn zus, mijn oudere zus. Ik zat al op korfbal. Heel veel vrienden, vriendinnen hield ik er aan over. En elke zaterdag, in uh, de loop van de jarenveld, is vinden. ook uh, Bert meegegaan. Toen uh, Bert en ik wat kregen met elkaar, was het op school. Maar uh, doordat we elkaar ook buitenschooltijd wel leuk vonden om uh, bij elkaar te zijn, kwam hij ook naar de korfbalwedstrijden kijken. Maar en ik naar nou, zijn dan voetbalwedstrijden. Dan. Maar zo is het door mij is Bert ja, dus op uh, die maar. manier gekomen met zo, uh, ja, zo je een Ik denk dat Bert een jaar of 14 was toen hij voor het mei, eerst kwam kijken. Jaar, maar goed. En sinds die tijd gaan uh, we vrijwel elke zaterdag daar naartoe. Hij zijn, dus ja, het is best wel 33 jaar een belangrijk deel ja, van het leven geworden. Uh, uiteindelijk, uiteindelijk, niet alleen drinken, voor spot, een pijntje drinken, maar ook uh, oh, ja, de sfeer dus omheen. ...waar de mensen die je daar leert kennen. Ja, zo blijf je toch een beetje bij die vereniging hangen. Eén minuut gemaakt door uh, Rans Gronewiller was dat. 21 april is het Record Store Day over de hele wereld voor de liefhebbers van Vinyl. Een mooie dag, want ze kunnen naar de platenzaak om uh, daar te proberen... een van de zeldzame, beperkte oplagen, releases te bemachtigen. En de lijst met die releases die is vandaag uh, bekendgemaakt. Mark Sira is muziekliefhebber en hij is ook uh, platenhandelaar van uh, Velvet in Leiden. Mark, nacht. Hallo, goedenacht. Vond je het een mooie lijst? Zaten er dingen tussen waar je meteen warm van werd? Ik, uh, altijd is altijd flink te want er zijn meer dan 500 titels. Maar uh, ja, ik, ik ben wel aan het stellen. Er staan een paar hele gaaf dingen in. Waarvan ik hoop dat ik ze kan volgen. Ja, want het is ook nog een strijd voor de platenhandelaar om die beperkte oplages te bemachtigen. En natuurlijk goed ja, in te schatten wat iedereen wil hebben. Ja, dat is inderdaad een, uh, een flinke kluis. Dus, uh, ja. Noem, noem van... het zo vast één ding waar je op verheugt, waar je op hoopt. Nou, ik, ik roep al jaren dat het een keer op plaat moet uitkomen. En met Records Day gaat het ook uitkomen. Dat is de uh, Live at Tine E van Jeff Buckley. Dat is een uh, concert dat hij in, uh, in een café gaf in New York. Plak voordat hij zich op de groep werd. En dat is echt uh, ja, prachtig. Super, uh, super goed. Humoristisch ook. Hij, uh, hij doet covers en vertelt daar verhalen bij. Een uh, heel mooi, uh, mooi album. Ik ben heel blij dat hij er eindelijk op plaat komt. En het is een album waar hij, als ik me goed herinner... alleen speelt, zonder band. Ja, helemaal alleen. Wel zoals hij met begeleiding van het publiek. Uh, hij doet op een gegeven moment een gitaarlooptje en dan vraagt hij aan het publiek van wie dat is, en dan roept iemand in het publiek dat het van Dwayne Eddy is, dan zult hij het liedje Dus een hele leuke, leuke plaat waarop echt het plezier te horen is, en dat misschien een kant hier je van Jeff Rutte niet kent. Wat, wat mij uh, nieuwsgierig maakt is hoe dat eigenlijk gaat. Want, want elk jaar blijken er toch een paar dingen ergens in een kluis te liggen die niet verkrijgbaar zijn. Met zeldzame opnames, demo's en een, een oud live concert, soms zelfs hele bijzondere dingen. Wie, wie gaat er achteraan? Wat is de reden van de platenmaatschappijen om dat vrij te geven? Hoe, hoe vinden die onderhandelingen plaats en, en waar komt het allemaal ineens terecht? Ik heb wel een voor dat, uh, dat als je van Frank Zappa elke maand een plaat zou uitbrengen, iets dat in de kluis is, dat je dan de komende 20 jaar bezig bent. Dus ik, van dat soort artiesten. Dat soort legendarische artiesten, waarvan er elk jaar ook wel weer een hoop uitkomt... ja, de platenmaatschappijen jaren op teren. En uh, ik ben blij dat ze daarvan ook wel een selectie maken. Want het, ja, soms is het ook gewoon heel matig. Ja, ze kunnen wel blijven uitbrengen. En natuurlijk alles werd in de tijd opgenomen en nog steeds gedaan. Om haar, uh, ja, En dan vaak is het prachtig, soms valt heel erg spelen. Maar het is uh, um, natuurlijk ook leuk voor de platenmaatschappij. Maar waarom gunnen ze dat aan, aan Record Store Day? Waarom brengt ze het niet gewoon uit? Ja, nou ja, ik denk niet dat ze het aan werkers gunnen. Ik denk dat ze het gunnen aan de platenwinkel. Want in, in platenwinkels kan, meer dan op internet, uh, een beetje ontluiken. Er kan iets ontstaan. Uh, mensen komen voor tips en uh, uh, nieuwe artiesten die, uh, die worden groot in een platenwinkel. Ik denk dat een ieder geval lange nooit groot was geworden als er geen platenwinkels waren geweest. En ik denk dat dat uh, de, belangrijkste, uh, de belangrijkste voorwaarde is voor... Mooie release op weg door Soms zitten er dingen tussen, zoals een, uh, nou ja, een maxi-single in paars vinyl van AHA, waarvan je denkt: oké, okay, wie zit daarop ja. te wachten? Maar er zal vast ook wel publiek voor zijn. En soms ook, er uh, soms ook pareltjes ertussen. Ik zag dit jaar uh, Thelonious, Monk, uh, ja. nieuwe opnames van Fleetwood, Mac. Nou ja, ga zo maar door. Je noemde Jeff Buckley. Het is ja, toch weer gelukt. Ja, er zitten echt een paar. Ik heb het toch 13 samengesteld gespeeld op de website van Rekord.Awek.td.nl. En um, ja, daar staat Monk niet, niet in, maar vorig jaar, uh, en daarom heb ik het er niet ingezet, kwam er al echt zo'n verschrikkelijk mooie Thelonious Monkplaat uit. Dus ik dacht, dit jaar sla ik hem even over, maar uh, ja, nou, er zitten echt wel weer pareltjes tussen. En er zitten ook dingen tussen waarvan ik niet echt beantwoord op. Ja. 21 april is het uh, zover het uh, jaarlijks feestje Record Store Day. Ja. Mark Sira, dankjewel, en een uh, goede nacht, en veel plezier uh, bij de Velvet in Leiden. Helemaal goed, dankjewel. Voice in my own opinion Triggering a part of me that's always been indifferent But not blind to me And I know that this margin ain't too small for me Not too real, not too much I need all night, night Don't feel sorry Don't feel, don't feel sorry Van de film, de superheldenfilm Black Panther, is uh, dit een nummer van uh, Georgia Smith. En dat heet I Am. Eens in de twee weken nemen wij uh, in Amsterdam in de platenwinkel Velvet Music twee uh, sessies op. Met muzikanten uit binnen of buitenland die een uh, paar liedjes komen inspelen en er iets over vertellen. En uh, de afgelopen keer was het podium voor uh, Douglas Fierce. Hallo, we zijn Douglas First uit België. Vandaag met z'n tweeën. Um, mijn broer Sammy is erbij. Normaal zijn we met z'n vierën, dan zijn we een band. Maar vandaag is het ietsje kleiner allemaal met uh, twee muzikanten. Um, en onze eerste nummer vandaag heet Henna. Um, gaat er ook over Henna? Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. Ik dacht een uh, schuilnaam te gebruiken, zodat de echte Henna niet zou. Te weten komen dat het liedje bestaat. Maar dat ben ik ergens onderweg eh, toch vergeten te doen die schuilnaam gebruiken. Dus ik zing nu gewoon de hele tijd eh, tegen het plan in de echte naam. Um, behalve dat ik, vond ik wel een slimme vondst. Uh, op de plaat hebben we het uh, bewust verkeerd gespeld. Dus er staat Hanna met een extra H achteraan, terwijl het eigenlijk uh, niet zo geschreven is. Dus ik denk, eigenlijk in theorie kan ze het toch nooit te weten komen. I guess it was about time to go and find out what you'd made of things. I guess it was about peace of mind. And maybe we were ready to become just friends. Oh. Okay. een cover kiezen. We hebben gekozen voor een nummer van Jim Croce. Het was pas terug in onze herinnering gekomen doordat Licky er een cover van gemaakt heeft. En eigenlijk wel heel tof, want zij doet het in 4-4 in, in, in, in plaats van het walsje dat het bij Jim Croce is. En dat werkt wel ongelooflijk. Dus wij doen eigenlijk min of meer een cover van de cover, maar dan een beetje terug richting origineel met een akoestische gitaar en, en een Wurlitzer. Het grappige aan dat nummer Time in a Bottle heeft als boodschap eigenlijk een beetje dezelfde boodschap als veel nummers op mijn nieuwe plaat. Een um, soort van: er is nooit genoeg tijd um, om alles te doen wat je zou willen doen. Een leven is maar zo kort. Hoe moet je die keuzes maken? Um, wil ik nu muzikant zijn of wil ik ergens uh, een brug bouwen als ingenieur? Of wil ik uh, binnenhuisarchitect worden of weet ik veel? Je moet ergens altijd keuzes maken. En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 Het nummer dat we spelen vandaag heet Undercover Lovers um, het is een beetje een atypisch nummer voor, uh, voor ons, voor uh, Douglas Feuze omdat we meestal heel ja, ouderwets gewoon een instrument vastnemen en daarop spelen en niet echt gebruik maken van uh, laptops of uh, samplers of sequencers of hoe al die dingen ook heten um, maar bij dit nummer was het eigenlijk begonnen um, met een soort beat in mijn hoofd, maar ik zat in Montreal op een appartementje in, in Canada te schrijven dus ik had al die dingen niet ter beschikking Dus ik had een soort beatbox ding ingezongen Wat niet, niet goed klonk, want ik kan niet beatboxen <laughs> Dus dat hebben we achteraf in de studio nagemaakt met heel veel geluidjes En uh, ook omdat we dat niet doen, zo beats programmeren Zijn het gewoon wel allemaal echt opgenomen dingen um, Maar daardoor is ja, het een beetje een atypisch nummer geworden En um, ja, om het nu live met z'n twee te kunnen spelen Gebruik ik eigenlijk zo'n uh, oude cassettespeler Um, omdat ze, ja, een laptop aansluiten en zo is allemaal een beetje te ingewikkeld, vind ik Maar zo'n Fisher-Price cassette heb ik al uh, van toen ik vier was, denk ik En die gaat nooit stuk Dus dat is perfect Dat was een kwestie van op een cassetteje. die beat zetten en uh, werkt Ik moet gewoon play duwen Dus zo kunnen we het toch spelen vandaag Alles first opgenomen tijdens de Nooit meer slapen live sessies. En dat is uh, eens in de twee weken op vrijdagmiddag in uh, Velvet Music aan de Rozengracht in Amsterdam. Meer informatie over de programmering op de website uh, vpro.nl slash nooit meer slapen. Er komen een paar uh, hele mooie artiesten aan. Poëzie van uh, Bibi Dumont Tak. In september verschijnt de bundel Laat een boodschap achter in het zand. Het Siberisch Muscushert. Wanneer de nacht het licht uit doet... en de duisternis het land bedekt... dan is het tijd dat hij tevoorschijn komt... en uit zijn sluimering wordt gewekt. Zijn ogen gitzwart in zijn kop... sterrenlicht weerkaatst erop... zo struint met lampjes aan weer het hertje van de taiga rond. Schattig... Hmm, valt mee. Daar steken twee vampiertanden uit zijn mond. Om mee te doden, bloed te zuigen, angst te zaaien, af te tuigen? Wel, nee. Om zich in te vechten bij een dame. Want op kracht komt het aan, denken de mannen. Maar hun vrouwen letten met name op iets anders. Struinen de bokken door pikdonker land, hun wapens altijd bij de hand. Wordt er door de dames flink gesnuffeld... De geur van aarde die is omgewoeld. Mossen die zijn afgekoeld. De geur van het dove van de dag voortgebracht door een vleugelslag. Een vermoeden van poep, een vermoeden van plas. De avonddauw op het voorjaarsgras. De wind door een broeierig berkenwoud. Dat is de lucht waar een hinde van houdt. Het is een ruig en wild parfum. Pure muskus uit de klier van een lekker mannetjesdier. Die geur en niets anders wil ze in haar neus. En terwijl die macho's met hun tanden blinken... hoor je die vrouwtjes allemaal denken... jongens, hou die wapens nou eens op zak, geen interesse in. Wat we dan wel willen? Dat jullie voor eeuwig en altijd verrukkelijk stinken. Ja, dit is natuurlijk niet echt een onderwerp voor een gedicht, het Siberisch muskushert, Maar ik uh, wil een bundel schrijven vol po poëzie over evenhoevigen voor kinderen. En het Siberisch muskushert is een evenhoevige. Dat zijn dieren met twee of vier tenen. En het Siberisch muskushert wilde ik daarin omdat hij zo bekend is vanwege de muscus... En uh, daar worden al die heerlijke parfums van gemaakt. Maar als je het echt ruikt, dan... Nou ja, dat heb ik proberen te beschrijven. Dan is dat misschien niet iets waar wij mensen uh, graag ons uh, mee besprenkelen. Maar voor Hindus is dat het, nou ja, het, het ultieme parfum. Het Siberisch muskushert. Wanneer de nacht het licht uit doet... En de duisternis het land bedekt...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 Bibi Dumontak met het gedicht Siberisch Muscushert. En morgen komt Jacob Derwig op bezoek vanwege een nieuwe film... Bankier van het Verzet. Een film over uh, het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Dat allemaal morgen voor nu wens ik u een hele goede nacht. En uh, tot morgen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.